10 uur. Waterbalgemoed met het nws Journaal. Bij de bouw van de stadions voor het WK voetbal in Qatar in 2022 is nog steeds veel mis. Bouwvakkers uit Azië worden als slaven behandeld en er vallen duizenden doden, zegt FNV Bouw... die samen met vakbonden uit andere landen op inspectie is geweest in het oliestaatje. Volgens FNV Bouw overlijden veel mensen door uitputting... omdat ze lange dagen in extreme hitte moeten werken. De sterfgevallen zouden niet worden geregistreerd door de autoriteiten...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 Volgens de raad zijn het jonge mensen die geen idee hebben hoe het er in Syrië of Irak echt aan toe gaat. De schietpartij op school in de buurt van de Amerikaanse stad Seattle heeft opnieuw een leven geëist. Een jongen van 15 is alsnog aan zijn verwondingen bezweken. De jongen was een neef van de 14-jarige Schutter, die twee weken geleden in de schoolkantine het vuur opende op andere leerlingen. In totaal zijn er vijf scholieren omgekomen, inclusief de dader die zichzelf doodschoot.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 Het weer op de meeste plaatsen droog en geregeld zon. Het is zo'n 11 graden. Morgen ongeveer net zo warm, maar wel wat meer bewolking. Dit was het in de ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file door werkzaamheden op de A16 Rotterdam Breda. Zes kilometer tussen de Randweg Dordrecht en Knoop en Klaverpolder... met een half uur vertraging. Het is beter om om te rijden via of de A29... of de route via de A15 en de A27...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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zantwoord. to baby my one desire Zandvoort, u woorden exile kiss you all over. Dat gaan wij niet doen, maar wij eh, heten u wel zeer van harte welkom bij eh, ons programma Goedemorgen Zandvoort vanuit eh, Hoogland, zoals iedere zaterdagmorgen. Eh, voordat wij eh, gaan vertellen wat wij allemaal aan eh, eh, gasten hier hebben voor morgen, eerst even het volgende. De techniek is in handen van Daniel Lefferts, de redactie. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En de eindredactie was Gerry Rutte. De koffie wordt verzorgd door Yvonne Roosendaal. mocht u zin hebben, zij schenkt een stevige bak. Presentatie. Naast mij zit Don de Grebber. Ja, en u hoort het stemgeluid van Henny van der Leden. Goedemorgen Henny. Goedemorgen dom. We gaan over naar uh, welke onderwerpen wij voor u in petto hebben. Ja, dan, uh, dan beginnen we met onze eerste gast die al. Uh, van zijn koffie zitten genieten ja. bij ons. Dat is Fred Ruizenhard. En die gaat ons alles vertellen over kunst zonder grenzen in het Zandvoorts Museum. Ja, en uh, daarna hebben wij een hele leuke verrassing voor u. De winnaar van de ondernemer van het jaar. En hij, al, u weet vast natuurlijk al wie dat is, IJzerhandel Zandvoort. De eigenaar schuift zelf aan, dus wij kunnen hem dan daarmee feliciteren. Goed, en dan als laatste onderwerp van het eerste uur gaan we praten met Michael of Michael Albert over ondernemersbelangen Zandvoort. Dat is de vereniging die destijds in plaats is gekomen van het ondernemersplatform Zandvoort. En uh, die zou zaken wat anders aanpakken. We willen graag van hem horen na een jaartje. Witte broodsweken zijn over. <lacht> hoe staat het ermee? Laten we britte, witte broodsweken. Uh, ja. van voor een heel jaar. Ja. Okay. <lacht> Goed, Dan uh, hebben wij nieuws. En uh, beginnen we dus het tweede uur met uh, uh, onze vraag. En waarschijnlijk ook uw vraag. Hoe nu verder in de politiek? Carl Simons van de oudere partij Zandvoort uh, schuift aan. En wij zijn daar zeer benieuwd naar. En uh, Carl zal wel wat meer te vertellen hebben dan de twaalf minuten die we normaal uh, daarvoor uh, hebben. Dus uh, ook het tweede deel uh, gaan we met Carl daar verder over praten. Uh, daartussendoor uh, hopelijk kan aanschuiven even snel uh, Daniel Leffert. Die uh, het een en ander gaat vertellen over volgende week zondag uh, de intocht van Sinterklaas. Spannend hè? Ja. ja. En we eindigen deze ochtend met uh, jazz. En we hebben daarvoor Hans Rijmers, jazz in Zandvoort, een de Krocht. Maar we hebben ook Tom Arisen, jazz in Café Het Juttertje. En dan zit uh, de ochtend er weer op. Ja. We hopen dat u luistert en we hopen dat u het leuke onderwerpen vindt. Ja. En jij had al een brandende vraag voor uh, Fred Rosenhart, denk ik. Uh... Over kunst uh, zonder grenzen in ja. Zandvoort. Ja. Uh, ik kan het mij niet heugen, maar ik ga hem wel voorzien ja. hoor Fred. Ja hoor, brandende ja. vraag. <laughs> Doe maar. <laughs> nee, maar wat ik wel heb begrepen is dat je niet alleen hier uh, bezig bent met uh, Kunst zonder grenzen van het Zandvoort Museum. Hmm. Maar straks ook Holder de Bolden weer naar Haarlem of Heemstede, ja. daar willen we straks ook graag nog even wat van ja, okay, weten. Yeah. Maar eerst even Kunst zonder grenzen. Zandvoorts Museum. Ja, dat is. Uh, heel spannend. Ja, het is heel spannend. Het is altijd. Uh, Vele jaren hebben we toch uh, met uh, kunstlijn. Uh, Zandvoort mee laten doen uh, met Harlem. Om toch de verbinding uh, te doen. Zandvoort Harlem. Ik bedoel, het moet toch, uh, vind ik zelf nog altijd, het hoort er gewoon bij. Zandvoort hoort erbij. Ja. Ik bedoel, zoveel mensen komen ook naar het strand en naar het uh, binnenstad, Of naar het dorp toe. Je bedoelt bij de kunstlijn? Bij de kunstlijn, maar, ja, maar ook uit de verbinding. Ook uh, uh, alle rondgemeentes om Harlem ja. zijn aan uh, uh, verbonden. En ik vond dat Zandvoort valt er dan zo buiten. En, ja, maar, jammer. Het is onze achtertuin. Ik bedoel, iedereen die in Harlem omsteekt. Want is hier, er komt toch niet voor niks 4 miljoen mensen per jaar. Nee, naar en niet, en niet alleen dat, Fred. Maar wij hebben hier toch een bloeiende kunstenaarsvereniging. Ja. En de BKZ. En we uh, zijn echt uh, goed bezig. En die hebben de verbinding mee gedaan. En uh, ze hebben natuurlijk nu uh, de, voor een paar weken geleden allemaal weer begonnen. En ik vond ook meer de, de, ja, de verbinding toe te, te brengen om hier ook een prachtige Zandvoortsmuseum... Daar de kunst te vertonen. En zo is het, eigenlijk het hele jaar eigenlijk een beetje begonnen de verbinding. En nu als het thema, het laatste van het seizoen van dit jaar, kunst zonder grenzen. Dus uh, grenzeloos in en innovatief. Ja, dus die zonder grenzen, dat slaat op uh, het regionale? Ja, regionaal, maar ook, ook uh, uit buitenland. Ja. En ook uh, met verbinding ook Nederland-Zweden. Uh, we hebben natuurlijk 400 jaar economische belangen met Nederland Zweden. Dat is getekend. In december is dat, uh, vindt dat plaats. En het leuke is van Zweden heeft geel blauw als vlag. En Zandvoort heeft geel blauw. Ja, ja. Dus ik denk dat is gewoon een prachtige verbinding met elkaar. Ja. En uh, nu zal de ondernemers daar niet zo... Uh, Mee te doen hebben, maar je kan wel dingen mee doen. En uh, dus dat wilden we ook doen met dit, de kunst zonder grenzen. En het is prachtige. Uh, jammer dat ik niet echt uh, kunstenaars uit Zweden heb, maar ik heb ze wel uit Rusland en uit uh, Oekraïne. En uh, ja, toch wel allemaal prachtig. En uit uh, Finland en uit Denemarken. Jij bent de initiator van ja, dit hele. De, ja, de, de gastconservator. Ja. Ik exposeer zelf ook. En uh, dat uh, grenzeloos en zonder grenzen is ook dat je net iets wat mensen die verwacht in zijn antwoord, die kunst wordt ook vertoond. En ook een onderdeel nog ik jaar met de kunstlijn het onderdeel roze kunstlijn heb. Ook eigenlijk de onderdrukking van de homoseksualiteit en alles discriminerend en participatie. Dat zit er allemaal in verwerkt. Ja Fred, hoe, li hoe liggen die banden? Je noemt een aantal landen, Zweden, ja. Oekraïne, Rusland ja, en dergelijke. Ja, er zijn heel veel mensen... Kunst o, o, waar, heb je een soort netwerk? Een van... netwerk, ja, van kunstenaars. Ja. En die netwerk, het was verleden jaar, hebben er een paar al hier uh, uh, geëxpliceerd. En die wonen wel allemaal hier in de buurt, okay. die zijn toch allemaal uit het land, maar ze hebben dan wel een kunst met hun eigen roots in een cultuur verwerkt. En zoals, ik weet niet of het al gezien is in de opening, de, de flyer van uh, Kunst zonder grenzen. Dat is een Russische kunstenares en uh, ja, die komt uit Sochi eigenlijk van de ouders alles. En die heeft eigenlijk een, een, een schilderij ontworpen eigenlijk met allemaal met de molens, maar ook de Russische, strand. Tulpen, alles is eigenlijk, heel Europa is in het schilderij verwerkt. Dat is eigenlijk de verbinding. En waarop uh, baseer jij dan van die kunstenaar, wil ik graag hebben? Uh, ja, dat is eigenlijk. Um, je moet met, uh, weg zijn met een man of tien of elf kunstenaars. En het moet ook met elkaar klikken. Weet je wel? Ik bedoel, dan straal je het uit. En uh, zo zoeken eigenlijk dat je denkt, die kunstenaars, dat, dat past in dit. Geheel. Qua Want, kunst of ja, qua persoon? Qua kunst en persoon. Want, en je wilt niet weten. Ik heb, uh, ik heb bijna 200 aanmeldingen gehad. uit Nederland. om hier in het Zandvoort Museum. te gaan exploseren. Oh, wat ongelooflijk leuk. Ja, en het is echt dat ik denk. en dan moest ik daar. en dat vond ik heel moeilijk. een selectie maken. Niet omdat het nou gewoon. Uh, maar ook uh, dat het, het kunstwerken gebracht moet worden. En tot uh, het het 4 januari is de verlenging. Sommigen hadden weer met kerstmis al een andere ja. expositie. Dus het was gewoon het niet om de kwaliteit. Maar het is gewoon praktisch en logistiek eigenlijk ja. moest ik dat doen. Ja. En dat en dan denk ik vond ik zo geweldig. Dat er eigenlijk zoveel mensen van buitenaf en ook een paar kunstenaars uit Zandvoort dit met het team om dit te laten doen. En ik hoop dat het prachtig is. En het is ook leuk, want we openen het ook als een onderdeel... van de museale schilderij als Frans Hals. Gewoon Frans Hals is toch ook eigenlijk ook in, in Zandvoort... En die verbinding, eigenlijk van de museale tot aan de hedendaagse kunst. Dat heb ik wat gemist. Ja. Het kan best zijn hoor. Is die al geopend? Nee, nee 14 ja. november. Oh, zo, ik dacht al dat ik wat gemist nee, had. Nee, uh, aanstaande vrijdag. Okay. Want nu, het is dit weekend het is nog een ja, geweldige expositie. Ja, ja, zo flyer wat I, jullie gemaakt hebben. Maar die moet nog verspreid worden? Ik dacht dat die al verspreid was, okay, maar dat, dat weet ik niet. Maar hij zegt ook. prachtig. En als je ziet het kleurrijke, dan zie je eigenlijk alles erin. En nu is het natuurlijk nog Villa Kakelbond. He, dus ja, de, ja, dit weekend. Ja, en dus ja. ook, als je mensen nog willen kijken, ga kijken. Want het is een... Ik heb hem gekeken. Het is prachtig. Mooi, en twee topstukken, want het was even leuk om te vermelden. Dat waren twee bloemen. Ik weet niet of je dat hebt zien hangen in het atrium. Van gerolde, ja... Uh, ja bij van krantenpapier. Ja, oh ja, ja, ja. Daar waren had uh, ik een paar mensen waren wezen kijken die zeiden wat, welke galerie, welke, waar hangt dat werk. <laughs> en dat dacht ik, en dat vond ik echt. Dat, dat zijn topstukken wat er ja. Nou ja, het is alleen al leuk om te zien dat er namen van Zandvoorters bij staan. Ja. Die je nooit verdacht hebt van kunstzinnigheid. Nee, nee, nee. Het is ook leuk ja. om te zien. Ja, want als ik ook lesgeef, weet je wel, op de academie zeggen ook mensen van ik, ja, ik heb niks mee. Maar dan als ze zo bezig zijn, dan zie je hoe creatief mensen zijn. Ja. En, uh, ik heb het al eerder gezegd, ja. de Zandvoortse school, Fred. Ja, ja. ja echt waar. Ja. Nee. En daar mogen, mogen we ook best wel trots op zijn. Maar ik heb nog wat anders, wil ik heel graag van ja. je weten. Uh, er is een spectaculaire opening. Ja. En ik begrijp dat dat een verrassing is. Ja. Maar volgens mij heb jij je net min of meer uh, per ongeluk laten ontvallen, Frans mm. Hals. Ja. Ga ik dat bruggetje maken naar ja, de spectaculaire opening? Dat, gaat, dat is een onderdeel van de spectaculaire opening, Kijk. ja. Dus, ja. En het is wel heel leuk, het, is een, um, het script is dan aangepast, maar ook voor de mensen voor Zandvoort. Dus ja. bruggetje, meer zeggen we dan niet. En die is dan uh, 14 november? Ja, om 4 uur is de opening. En iedereen die daarbij wil zijn is Is, is van harte welkom, want hoe meer mensen, hoe meer mensen naar het museum komen, hoe meer, en niet ja. alleen van buitenaf naar het museum komen, maar ook Zandvoort gaan bezoeken. Ja. Het moet, het moet, je moet het wel, ja, toch wel commercieel denken. Het moet allemaal, uh, ja, dat je denkt, oh ja, dat is zinvol geweest. Leuk. En er zitten zo'n, of er hangen zo'n tien kunstenaars. Ja, ja. Jij zelf ook? Ja, ik hang zelf ook. Heb op, jij ja. dus in de groep waarin jij uh, bepaalt wie er mag hangen, bedacht, Fred is wel een hele goede kunstenaar, die wil ik er ook wel bij hebben? Dus hangt er zelf bij. Ik hang er zelf bij, <laughs> nee. maar ik heb dan wel weer een ondergeschikte rol. Want ik heb dan die en daar en dan hang ik dan wel weer op een... Maar ik vind de blauwe kamer heel mooi en daar ja. hang ik dan ja, een beetje ja. achteraf. Want je moet het ook uit dat je niet zelf uh, de mooiste ruimte hebt. Ja. Maar uh, nee, dat... dat, dat ja, ook want niet. dat bepalen jullie ook? Waar, ja, ik bepaal er? dan... Uh, ik heb dus al de mensen ingedeeld. Uh, van maandagmiddag komen ze het inleveren. En dan weet ik al dat het gaat daar ja. hangen, daar hangen. En heb ik natuurlijk een geweldige kracht, Jan Kool. Ja, dit, dit is gewoon wat een rijkdom eh, zo iemand heeft die niks ja. te gek is en die, die doet het ja, dan voor klopt. je. Ja. En dan gaan we het heel mooi inhangen, maar ik ja. weet precies al waar alles hangt. En hij is tot eind december? De... Ja, tot, nee, nee, hij gaat tot, hij is nu al, uh, super, <laughs> ik wil zeggen, hij is nu al verlengd. Ja. Oh, hij, hij is oh, nu okay. tot 4 januari. Maar het had gewoon mee te maken, nou ja, met, uh, met politiek en uh, of het bestaan uh, van het Zandvoort Museum. Maar het is, wordt alweer een jaar opgeschoven. Ja, dus dat is wel erg klein. Fred, even, tot slot. Ja. Uh, een korte impressie als ik daar binnenkom. Er zijn meerdere vormen van beeldende kunst Ja, beeldende kunst, wat, ja. In, in globaal, wat, wat ga ik zien dan? Uh, uh, Neem me even mee op een kleine wandeling. Ja, een kleine wandeling. Er komt ineens uh, helemaal kunstvorm van een uh, ka uh, kale bassen. Alles beschilderd van kale bassen. En in kunstvorm. Uh, je komt met een, een keramiek tegen dat je denkt, uh, wauw, is dat keramiek. Uh, je van smeedijzer, meubels en standaards en lampen en stoelen. En je komt ook gekke beelden van, dat ben ik heel blij, Lidlijke Veningen, die net de beelden afgeleverd heeft voor de Tweede Kamer. Die komt hier ook staan. En Vladimir Bakun uit Siberië, van grote grove houtsoorten, dat je ineens in die wereld van Siberië komt. En dan Irina met een kleurrijke... En Anneke die met hele gekke poppen. Ja, het, is, je, het, is van... het is niet alleen tweedimensionaal schilderij tekening, ja, Het is ook driedimensionaal. Ja, drie drie ja, ja, beelden en de... beeldenkunst en we hebben ook nog de blauwe kom. Het zijn verhalenvertellers die treden op, ook op de zondagmiddagen. Dus ook elke drie of vier keer in dat uh, uh, expositietijd treden ze op. Dus ook s middags is er ook optredens. Die maken ook allemaal gedichten van de schilderijen, die hangen daar allemaal. En ik ben Hal Schuldemond, de fotograaf die de poster van Syrische Quest gemaakt heb, die erfbeelding, die komt ook met een paar uh, foto's hangen. Dus daar ben ik wel heel blij. Want zie je, moeten we natuurlijk ook een beetje ja, uh, ook. toch een deel, ook van hier, dat hoort ja. bij. daar hoort Zandvoort gewoon uh, bij. Dat, en dat wil ik gewoon. Ik wil gewoon verbinden. Ja. Ik, ik, ik bedoel, ik kom er zelfs uit heemsteden, maar ik, vind, ik voel me haren, maar ik voel me ook Zandvoorder. Ik bedoel, dit, nou, is, wel, mijn, dit, is, mijn, ja, dit is mijn woonomgeving. <laughs> en ik vind het gewoon, moet, het moet opengegooid worden, die grenzen. En daarmee tot kunst uh, zonder grenzen. En ga je weer de grens over, oh nee, die was er niet uh, naar Heemstede, want daar ga je ja. weer uh, Ja, ik, heb, uh, re ik regisseer ook uh, theaterstukken en dan amateurverenigingen en vanavond uh, even dan perspectief, toneelgroep perspectief en dan regisseer ik Hetty, uh, een prachtig toneelstuk, twee dagen vanavond en om morgenmiddag om half drie in Café Theater De Luifel ja. in en, en dat is ook weer mijn, mijn kracht, want we spelen natuurlijk ook tijdens de kunst zonder grenzen, maar ook Hetty, ook toneelstukken. Eind november spelen we weer met Lotte over Anne Frank. Ja. En ja. In 12 december hebben we een kerstmusical. En over Scrooge die verdwaald raakt eigenlijk in de lelijkste boulevard van Nederland. Dus die komt verhalen op ophalen. Dus, dus ik vind theater en kunst vind ik dan heel belangrijk. En dat wil ik ook hier naartoe trekken. Ja, en en dan, moet dan is niets anders. te klagen van, uh, sorry, van, ook van de uh, groepen hier. En ik vind juist de verbinding, het moet veel meer aangesloten worden van buitenaf. Dat je samen, en we hebben prachtige locaties hier. Daar ja. moeten we gebruik van maken. Fred. Bedankt voor je ja. bevlogen verhaal. Ja, We komen in, in ieder geval. Dat <laughs> <een>, uh, <hijen> <hijen> is ook Dat ja. is dus voor een radioprogramma wel lekker hoor. Ja, nee, dat is niet, heerlijk. Ja, ik denk... Goed, uh, bedankt voor jullie ja, vragen ja. over ja. Kunst zonder Grenzen. Ja. En kom allemaal kijken. Het is het mooiste museum van uh, Nederland: Goed. Dat vind ik een mooie afsluiting. Dankjewel. Wij gaan zo over naar de winnaar van de ondernemer van het Ik weet het net niet, ik ben nog geen Zandvoeder. Want ik ga schijnlijk in Zandvoort wonen. Abba, the winner takes ja, ik ben it all. We hebben het kortste liever staat deze.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 I feel the same when she calls your name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 Abba, de winner takes it all. En een winnaar hebben we tegenover ons zitten. Ja, dat is Ron Zandvoort, ondernemer van het jaar. Goedemorgen. Welkom, goedemorgen. Welkom en gefeliciteerd. En heel erg gefeliciteerd. Donderdagavond bekend geworden. Ja. Dus je bent al aan het feest vieren. Ja, dat wil zeggen. Gedaan. Uh, ja, jij denkt ook. Zolex races zijn niet meer, dan kan ik niks meer winnen. Nee. En nou ga ik het anders doen. Ja, Dan uh, moeten we maar ondernemen van het jaar worden. Ja, tuurlijk. Maar ik was wel verrast. Want, want ja, dat vroeg ik je ja. net. Was je verrast? En toen N zei jij... Nou, door de nominatie eigenlijk, want dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Mijn nee. vrouw belde me en uh, die had het krantje thuis. En die zei, joh, je bent genomineerd. Ik zei, oh, wat leuk. Zei, dat, uh, nou, dan gaan we wat voor doen dan. Dat, dat moeten we kunnen winnen. En toen heb je B er even achteraan gegaan van hoe dat kwam dat je genomineerd werd? Ik ben door uh, Ivo Lemmers bijvoorbeeld uh, ge genomineerd. Wij werken heel veel voor zijn flatverenigingen. Mm -hmm. En uh, ja, voor de rest weet ik eigenlijk niet wie er mij uh, genomineerd hebben. Nee, geen idee. Want als ik mij goed herinner, kon uh, de Zandvoortse bevolking stemmen over de nominatie? Of zie ik dit verkeerd? Ja, ja er kon over gestemd worden. Ja, ja en wij hebben eigenlijk uh, het een beetje een zetje in de rug gegeven door eigenlijk de stemformulieren ook op de toonbank te leggen. Uh, ik, ik, ik was ervan overtuigd dat mensen niet echt uh, dat, dat stemformulier uit de krant gaan halen en het uit gaan knippen en het bij de Bruna neer gaan leggen. Dus dat hebben wij maar voor ze gedaan. Ik denk dat dat een hele goede was. Want het is natuurlijk altijd nog heel wat anders om te denken... Oh, wat goed, op die ga ik stemmen. Ja. Maar om daadwerkelijk dan in te vullen, uit te knippen en weg te brengen... Dat doen mensen niet. Dus toen hebben jullie het zelf op de toon. Nou, waarom ja. ook niet. En, en ik heb gewoon de, klanten, de vaste klanten benaderd. En die waren super enthousiast om dat te doen. Dus, uh... Kijk, dus... Ja. Uh, maar nog even terug naar de donderdagavond. Alle genomineerden stonden daar. Ja, we hadden drie, uh, drie groepen. Je had de groep ZZP. Dus... Uh, uh, dat is je personeel. Je had ja. een groep MKB, daar zaten wij in. Ja. En we hadden een groep uh, uh, grote, grote bedrijven. Nou, daarin word je dus winnaar. En dan krijg je nog eens een keer de overal winnaar. Ja. Nou, dat werden we ook nog. Dus dat was wel erg leuk. Wat, uh, wat ga je ermee doen? Ik uh. ga er een heleboel reclame mee maken. Ja? Uh, we staan nu bijvoorbeeld al op 100 schermen van uh, Channel 4U. Ik weet niet of je het kent. Het zijn die schermen die hangen bij een heel aantal bedrijven in de regio ook. Uh, Rob Draaier is daarvan. Rob Draaier uh, is gisteren ook naar me toe gekomen. Hij zegt, ik ga jou een maand lang op 100 schermen zetten. Nou, uh, leuker is het niet, toch? Uh, dan kom je ongeveer 500.000 keer in de maand kom je langs bij al die bedrijven. Ja, dan weten ze onderhand wel dat we ondernemer van het jaar zijn geworden. Ja, heel leuk. Ik ga ja. er voor de rest, natuurlijk, de rest van het jaar volop mee adverteren. Want dat is het leuke ja. ervan. Ja, ja rond ondernemer van het jaar word je niet zo. Is, was er nog een juryrapport met een motivatie waarom jullie dat geworden zijn? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat Dan is de nog nominatie krijgen. geweest. Denk het is een nominatie. Dus, er, is een, een, er waren een heleboel genomineerd hè, wat ik heb vernomen. Uh, Gilles Kok had me dat verteld. Uh, daaruit werd een daar is een groep voor gaan zitten. En die zegt wat, welke bedrijven moeten we hier nou uithalen die eigenlijk ondernemen van het jaar kan Ja, doen. dus er zijn uiteraard, wat Don zegt, criteria. Ja, maar, maar die, wie, de, wie dat weet, gedaan hebben... En, en... en je weet niet op welke criteria nee. er genomineerd wordt. Ik denk wordt. dat er zulke gaan van de zijn. Klantvriendelijkheid. Ja, juist. Nou, ik wou net zeggen, daar gaan we andersom. Als je niet weet wat de jury ervan vond. dan zeg ik aan de andere kant. wat is dan jullie bedrijfsfilosofie? Wat, wat sta je voor dat je zegt. zo wil ik met mijn klanten omgaan. Natuurlijk, je, je wil goede business doen, daar gaat het natuurlijk nou, Maar dat doe je op een bepaalde manier. Ja, er zit de ik, filosofie ik, achter. Ja, ik denk dat ik uh, ook geen... Uh, met alle respect, hè, ik zeg altijd... Ik heb uh, niks aan een, een 16-jarige jongen met een, uh, met een piercing door zijn wenkbrauw. Want die kennen ze al uit die bouwmarkt. Wij moeten ons onderscheiden van die bouwmarkt. En doe gekke dingen. Uh, uh, dit jaar gaan we bijvoorbeeld... Ja, dan nou ga ik reclame maken. Dat moet ik misschien niet helemaal doen. Maar we gaan dit jaar in de kerstbomen. Niemand verkoopt er meer kerstbomen op Zandvoort. Uh, er is er nog één in Noorden, Die uh, geloof Marco Bluis. En ja. wij maken daar gewoon een hele gekke actie van. Ik ben er zelf naar Zouderland gereden en ik heb 250 van die dingen laten komen. Die worden 30, 30 november worden ze gekapt en 4 december liggen ze op de nijfers Maar dat zijn dus dan die, die beetje gekke ludieke acties die je voor hebt. Maar wat Don net zei, die klantvriendelijkheid. Hè? Dat, dat net ietsje meer doen richting je klant. Ja. ...dan de bouwmarkt. Dus ga je ze ook thuis brengen, die kerstbomen, voor de geen probleem. Oh, okay. Ja, geen probleem. Ja, en dat is ik wel te kijk, gek we winnen er niks aan aan die kerstbomen. Uh, dit zijn kerstbomen die uh, tot 2,25, nou die worden normaal voor een tientje of zes verkocht. Wij gaan ze voor 30 euro verkopen en je krijgt daar meteen een kortingsbom bij van 15 euro. Dus die boom kost je eigenlijk nog maar 15 euro. Dus we leveren er giga op in. Maar ik zeg joh, van de 250 bomen. Als ik van die 250 bomen naar 120 nieuwe klanten krijg. Dan vind ik het helemaal geweldig. Een kortingbon op producten uit ijzerhandel, ja, Zandvoort. Juist. juist. Oké okay, goed. Maar als ik bij jou een stopcontact koop. Ja. Waarom zou ik dat bij jou kopen? Waarom zou ik niet naar de gamma gaan? Want die is een beetje goedkoper dan die jij. Die is niet goedkoper. Nou, au. au. Nee, nee, er liggen nee. wat prijsverschillen Ik koop met rond. 120 zaken tegelijk in. Wij kopen nooit meer bij een groothandel. Wij kopen af fabriek of af importeur. Ja. En dat doe ik met 120. Euro. Ik heb hem centraal. Maar afgezien van de prijs. Even, dat vind ik ook niet zo belangrijk. Want als ik naar Haarlem moet rijden, ben ik weer benzine kwijt. Ja. Dus, maar oké, okay, Waarom zou ik hem bij jou kopen? Wat, wat, wat lever jij meer dan een bouwmarkt? La, laten we een ander voorbeeld geven. Ik Weet ben je niet komt handig bijvoorbeeld. Nee, ik kom een slot bij me kopen. En dan, en dan rijden mee naar huis en zeggen, ja, dat gaat niet. Dat krijg ik er nooit in. Dan, dan, dan bel je ons, dan komen wij hem er even inzetten voor je. Oké, okay. dat zijn een, een voor de voorbeeld. En dat hoef je niet ja. bij gamma of andere doen. Dat denk ik niet. Proberen. Dat denk ik niet nee, Je nee. Nee, nee, zijn gehouden. anders ingericht. Ja. En ik ben natuurlijk zelf best wel op de hoogte met gamma's en praxis en, en noem maar op. En, en ja, als je ziet wat de kortingen die ze weggeven. Daar wordt ook een, een, een marge gedraaid. Nul, hè. Nul aan het einde van het jaar. Ja, maar het is een groot winkelbedrijf meestal. Oké. Okay. Maar, oké. Okay. Het gaat mij erom. Je bent ondernemer van het jaar. En dat is niet zomaar. Nee, volgens mij doe je dan nee. wel wat goed. Dus je, je, ja, je doet wat goed en je levert een toegevoegde waarde boven wat anderen doen. Ja, ik denk, ik denk ook door je personeel wat je hebt staan. Ja. Jullie hebben ook heb, een klusbus, hè? Ja. Zoiets, ja, ja. Nou, we doen heel veel met sloten en mechanische beveiligingen. En dat doen we niet alleen in Zandvoort. Dat doen we, doen, doen we ver buiten Zandvoort. Hebben jullie heel veel met zekere die... kennis opgebouwd ook? Ja, of dat is nou, Ja, goed. We doen heel veel in, in sleutelsystemen. Nou, sleutelsystemen zitten onderhand vanaf uitgeest tot soorten meer. En daar bedoel ik mee: flatverenigingen. Uh, een, een, een, een, een, een bewoner van een flat die kan bijvoorbeeld in de voordeur in, en zijn eigen appartement in, en zijn eigen box in, allemaal met één sleutel. De buurman kan weer niet bij hem naar binnen. Nou, daar zijn we helemaal in gespecialiseerd. Ja, dat is ja. ingewikkeld, hè? Nou, vind ik niet. Ja. Nee, ja, nee, voor ons ja. niet. Het lijkt niet. Te... En, en, en, en, en wat ja. is je, meer je toegevoegde waarde? Ik heb ja, wat oude personeel staan. Ik zeg altijd, joh, uh, iemand van, van, laat er eentje van 16 jaar die al drie jaar bij je werkt. Dat is natuurlijk een raar verhaal, want dat zou niet kunnen. Maar ja, uh, ja. zet er eentje daarnaast uh, van 42 en die staat voor zijn eerste dag. Dan komt een wildvreemde klant binnen, die loopt absoluut naar die van 42 toe. Ja. Dat is zo. Ja. En daarin, moet, daarin onderscheid je je een stuk. Ja. Ja. Plus dat ik jongens heb die gewoon al, ja, ik bedoel, 12, 13 jaar bij je staan. En dat, dat zegt ook wel denk wat. Denk ik wel, denk ja, ik wel. Absoluut. Ja, ik denk niet dat ik als een slechte baas Ik uh, mm, Denk het ziet. ook niet. Nee. Maar je zou het ze moeten vragen, of heb je het gevraagd? Nou, om maar een voorbeeld te geven. Ik moest nu eventjes hierheen en ik sta met twee zieken in de, in de zaak. En dan komt er eentje op zijn vrije dag en die komt er even een uurtje bij staan. Ja. Maar dat hoeft niet om te vragen, ja. hè, dat wordt zelf al aangeboden. Oh, ja. moet jij daarheen? Dan ja. ja, kom ik even werken. Ja, ja, fantastisch. De gezichten veranderen niet. Te, nee. uh, niet erg bij jou. Uh, zijn nee, dat zijn Zelf dezelfde mensen die daar uh, staan. Al jaren. Ja, en Dat is een stukje toegevoegd waarde. Hoe lang uh, zitten jullie er al? Hoe lang bestaat Zandvoort oh jee. al? Oh jee. 50 jaar. Je, je vader was er al, hè? Ja, ja. mijn ja. vader. Ik ben geboren 7 maart 1964. En mijn vader is begonnen 17 maart 1964. Dus... Ja. Dat was toen het nieuwe pand kwam? Nee, het oude pand. We zijn in het nieuwe pand gegaan in 1977. Je hebt nog in het wonder van Zandvoort nee, gezeten. ik niet. Je vader. Ja, ja mijn vader. vader. Ja. Ja. Nee, ik doe het nu 32 jaar. Ik kan mij namelijk nog herinneren... Uh, in de jaren zestig op een gegeven moment... dat iemand zei... waar heb je dat dan gekocht? En uh, dus ik zei, oh, dat zoek ik wel even op. Toen was er nog geen e-mail, dus je schreef een brief. En ik schreef een brief dat ik dat bij de firma Zandvoort uh, had gekocht. En toen kreeg ik keurig netjes een brief terug. Dank je wel. Maar Zandvoort schrijf je met een D, hoor. Ja, ja, ja. Dat ja ik ik, kijk er ik heb nooit vergeten. <laughs> nee. Jij bent het gewend. Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, in ieder geval... Ongelooflijk gefeliciteerd. Dank hartstikke dankjewel. leuk. Ja, ik ben er echt trots op. Wordt, uh, vieren vandaag alle klanten die binnenkomen? Die, uh... ik, ik heb zoveel reactie gisteren gehad. Ik, ik krijg bijvoorbeeld een Mike Aarderwerk, die ook ja. uh, genomineerd was van XL. Die komt met een mega bos aan. Corrie uh, ja. van de Kaashoek komt ineens en komt een, een, een mega plate met allemaal kazen erop en noem maar op. Nou, dat is hartstikke leuk, hè? allemaal. Nou, het zijn jullie van harte gegund. Genieten van. Gaan we en, doen. Uh, okay. Veel succes. Dank je wel. Dank je voor je komst, Rob. Dank je wel. Okay, bedankt. Okay, Adele. Someone like you. I heard that you. By the surprise of our glory days, I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay. Away. Someone like you. And someone like you zit hier voor ons. Ja. Mooie yeah, introductie. Michael, someone like you. <laughs> ja, Michael Alberts, voorzitter van uh, OBZ, ondernemersbelangen Zandvoort. Welkom, Michael. Goedemorgen, welkom. welkom. Goedemorgen. Welkom. Michael, het is uh, ongeveer een jaartje geleden. En ik geloof dat wij elkaar toen ook spraken over uh, toen OBZ startte. Ja, ja. En OBZ uh, stond toen uh, het een en ander voor. Hoe staat het nu? Je, kun je nog zeggen van toen, wat, wat zijn de plannen? Waar zaten de speerpunten? Ja, ja. Uh, twee zaken, twee hele belangrijke zaken voor ons in ieder geval. Om te zorgen dat de ondernemersclubs van Zandvoort beter georganiseerd zijn. Dus dat er veel meer samenwerking komt. Dat ze ook sterker worden. En dat heeft meer tijd in de voeten gehad, in de aarde gehad dan we hadden verwacht. En even even ja. onderbreken. Eh, ondernemers samenbrengen. Ja. Omdat er verschillende groepen zijn. Ja. Er zijn ja. ondernemers in het dorp, er zijn venters, er zijn strandpachters. strandpachters. En zijn dat echt andere bloedgroepen? Ja, heel erg. Dat merk ik nu nog steeds. Zeg maar. ja. De belangen in het centrum, de ondernemers in het centrum en de belangen zeg maar, van de strandpachters blijven moeilijk te matchen. Dat gaat wel steeds beter. Maar inderdaad, van, uh, ja, uh, ik noem maar wat als de strandpachters. Uh, het plan hebben dat ze s'avonds één uur later open zouden mogen blijven... en dat bij de gemeenteraad naar binnen willen brengen... wat voor hun bedrijfsvoering natuurlijk een ja. belangrijk punt is. Dan staat zeg maar het centrum, heel veel ondernemers in het centrum roepen... van als dat gebeurt, kan ik mijn zaak wel sluiten. Dus we moeten constant zorgen dat daar een soort overeenstemming over is... en dat iedereen als het ware op één lijn zit. Ja. En het, dat het ook geven en nemen is. En dat bestaat uit een aantal zaken. Ten eerste moet je gaan kijken van kun je die verenigingen sterker maken, dat ze beter geprofileerd zijn... maar ook beter samenwerken. En ten tweede, en dat is een andere stap... Hoe zorg je dat die gemeenteraad die belangen van die ondernemers beter, uh, ja, beter in het vizier krijgt? En onze optiek is dat dat alleen kan als je overal overeenstemming over hebt. Want zolang iedereen verschillend over een aantal zaken denkt... is het voor de gemeente natuurlijk ook, en de gemeenteraad ook lastig om daarmee samen te werken. Ja. En dat moet ik wel eerlijk zeggen, dat heeft meer tijd gekost dan we verwacht hadden. We zien wel stappen, we gaan absoluut wel vooruit. Maar het duurt wel, het is niet iets uh, wat, over, uh, wat in een hele korte tijd uh, te realiseren was. Is, is dat, dat de, de reden waarom wij als niet-ondernemers er eigenlijk helemaal niks van zien. Ja, ja wat, je ziet, hè, wat je ziet als je bij die gemeenteraad zit en je zegt luister, verlaag nou die precario want de ondernemers in het centrum hebben het zo moeilijk en dat soort dingen. Zolang die gemeenteraad dat bijvoorbeeld niet doet, kun je wel naar buiten treden van we hebben dat gevraagd, maar dan ben je een soort branchclub die naar buiten komt terwijl alles nog loopt. Hè, we hebben wel een paar keer in de krant gezet natuurlijk van wat onze plannen zijn en wat we belangrijk ja. vinden. Maar ja, Eigenlijk op het moment dat je naar buiten komt en zegt van dat hebben we bereikt, dat is concreet. Ik ben zelf een beetje vanuit de hoek van van, je moet pas echt naar buiten komen. op het moment dat het allemaal concreet is. en dat je het binnen hebt gehaald. En daar worden we natuurlijk wat in de wielen gereden. door het feit dat er veel wisselingen in de politiek zijn geweest. Hè. De tweede zijn de bezuinigingen in de politiek heel prominent aanwezig. Dus dat zie je nu heel prachtig rondom de discussie. van het winterperkeren. Van wij dachten winterkeren gaat door. We zagen al die signalen ook. Dus wij hebben meteen neergelegd van kijk of je dat in het centrum ook kunt doen. Ja, nu trekt die politiek dat terug. En ja, dan zit je weer in een stukje niemandsland zeg maar. Dus... Maar de politiek trekt het, heb ik begrepen, terug vanwege de financiën. Die, ja. uh, uh, dat was van tevoren niet bekend. Ja, wat je ziet in ieder geval, hè, van, ik zit er niet in in de gemeenteraad. Dus ik kijk even vanaf de buitenkant naartoe. Maar wat je ziet, wat er lijkt is dat er naar buiten werd gecommuniceerd. In ieder geval de politieke partijen. Of wie dan ook. Dat het rond zou zijn. Zo hadden wij dat ook. En nu blijkt aan allerlei kanten dat, uh, dat ook raadsleden roepen dat er geen dekking is. Dat de dekking niet goed is of ontbreekt. Nou dat is een intern probleem. Maar waar wij, wij als ondernemers natuurlijk buitengewoon ongelukkig mee zijn. Want ja, winterperkeer had natuurlijk een mooie, mooie manier kunnen zijn om Zandvoort weer beter op de kaart te zetten. Dus dat is ook een beetje de reden waarom we vaak in de luur opereren. Meer achter het schermen om te proberen om daar die belangen van die ondernemers uh, beter te waarborgen zeg maar. Plus nog iets. Uh, hotels en pensions, vind ik een, uh, ook een mooi voorbeeld erin. Daar wil ik ook wel even wat over zeggen. Dat heeft Floris Fabi jarenlang gedaan. Dat wordt nu overgenomen door een dame. Je ziet dat zo'n club eigenlijk nog helemaal niet... Dat, dat ligt niet in Floris, want die heeft er veel tijd in gestoken... en die heeft het uitermate goed gedaan. Maar toch ligt daar niet een platform... waarbij iedereen goed georganiseerd is. Dus voor je dat op orde heeft... voordat uh, Linda Kleewits, die dat nu gaat doen... van uh, Hotel de Zand... voordat die dat op orde heeft... die leden, een verenigingsstructuur... Ja, dat, dat kost tijd. Maar je krijgt ook te maken daar... je ja. noemt dit nu als voorbeeld met een wat bredere organisatie... Koninklijke Horeca Nederland. ja. ja. Ik... Hoe zit dat met de ja. contacten hoe daar dan? Ja, daar heb ik net uh, twee hele lange gesprekken met Ivo Berkhoff en Raymond van Duin gehad. Uh, waarschijnlijk gaat Koninklijke Horeca Nederland uh, toetreden tot, uh, tot OBZ. Dus die gaat er bij ons ook in. Zeg maar. Dat betekent dat of Van Duin of Berkhoff in het OBZ plaatsneemt. Mm -hmm zodat we nog sneller en korter kunnen schakelen inderdaad. En dat we in ieder geval een platform hebben... wat ook die horeca en het centrum vertegenwoordigt. Daar zit één nadeel aan. ze spreken voor alle ondernemers die natuurlijk lidbeugd zijn. Ja, aan de ene kant het café, aan de andere kant het pensioen. Juist, juist. Is Hoe zit dat dan? Ja, juist. Ja, dus het is daardoor, een nadeel. Ja, precies, dat is een nadeel. dat is een nadeel. Berkhoff had ook voorgesteld van... neem nu één van ons beiden in dat bestuur... en daarmee is alles opgelost. Maar dat kan niet. Want kijk, die strandpachters zijn goed vertegenwoordigd. hè? OVZ is er, Peter Tromp en dat soort dingen. Dus die horeca bijvoorbeeld in het centrum moet ook zijn eigen stem hebben. Want die zal door Koninklijke Horeca Nederland zich nooit 100% vertegenwoordigd voelen. Omdat die ook die andere belangen... Ja, heeft heeft. heeft een, een café in het dorp andere belangen dan ja. een kledingzaak? Uh, wij uiteindelijk vinden helemaal van niet. Maar zij vinden het zelf wel van wel. Wij vinden gewoon Zandvoort vooruit, zeg maar. En die beslissingen nemen, hè, die het hele dorp helpen. Hè. En daar zal best iemand eens wat moeten geven of nemen. Maar op zichzelf is het, is het um, lastig gebleken om de horeca in het centrum uh, goed te vertegenwoordigen. Het, het blijkt daar toch, er is een stichting SEP, die bestaat al jarenlang. Die doen eigenlijk alleen evenementen. Maar dat, dat, daar zit allemaal wat oud zeer. mensen die toch wat moeilijker bij elkaar te krijgen zijn. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de stroompachters of zo. Is dat echt wel een heel ander verhaal. Maar ja, De stroompachters hebben natuurlijk gezamenlijke belangen. Ja. En ik kan me dus duidelijk voorstellen dat er dus erg veel verschillende belangen dan ja. in een, een nou, gemeente dat, dat zie je ook bijvoorbeeld in zo'n OBZ. Hè. Al die voorzitters zitten bij elkaar. Hè. En, maar die, dat zie je inderdaad. Hè. Want op het moment ja. dat die strandpachters... ...een nieuw plan hebben of iets hebben... ...en die zijn actief, hè, die zijn actief met plannen... Ja, ...dan zie je natuurlijk de mensen... ...de vertegenwoordigers aan het centrum... ...al even slikken inderdaad. En je zal toch met z'n allen moeten gaan leren. Hè. Die, dat OBZ is groter geworden, sterker. er zitten meer mensen in. Nou, nu gaat het erom. Natuurlijk kun je zaken bij die politiek afdwingen. En dat centrum moet nog beter vertegenwoordigd worden. Peter Tromp spreekt namens de winkeliers. Echt namens de winkeliers, maar niet namens de horeca. Dus die laatste slag moet je nog gaan maken. En ik vind dat de hotels en pensions een belangrijke stempel moeten hebben. Ja, Wat... want als jij zegt van Peter Tromp spreekt namens de winkeliers. En er zijn dus andere mensen die namens de horeca spreken. En dan dat overkoepelende verhaal om die mensen dus ook... Maar dat is ook een optie, dat is ook een optie. Je, kan, je zou ook kunnen zeggen, we gaan die ondernemers lid maken van het OVZ. Ja. Dan spreekt Trump namens hetzelfde. En dat is ook dan weer het probleem, als je dat weer voorlegt, aan de horecaondernemers, dat wil ik niet, want hij spreekt niet namens ons. Nee, dat, dat begrijp ik ja. wel, maar het, nou mij niet, ja, ja, is dan ja. er een duidelijke, veel duidelijke communicatie. Een, een heen en weer communicatie van, jammer, nee, ja maar, nee, dan kom je misschien wat dichter ja. bij elkaar, ja. denk ik. Ja, nou dat dus het enige wat me echt wel tegen is gevallen, is dat laatste stukje daar, dat, dat dat communiceren in dat centrum, om dat goed op één lijn te krijgen, dat is lastig. Ik hoop nu door de toetreding, veel nauwere samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, dat we dat versneld kunnen doen. Je merkt ook aan de gemeente, ik krijg veel signalen vanuit de gemeente, waarin de gemeente ook zegt, wij hebben ook last van het feit dat die horeca niet goed gebundeld is. Er zitten allerlei ondernemers die wel leuke plannen hebben, die met festivals goed meedoen, goed meedenken. Aan de andere kant, op het gebied van veiligheid en allerlei, allerlei zaken, is die gemeente natuurlijk ook gebaat met een soort geoliede machine daar. Hoe pakken we dat aan? Hoe doen we dat met de veiligheid? Uit. Hoe doen we dat als de in onze keer naar Zandvoort mochten rijden? Hè? Dus die hebben natuurlijk ook allebei de baat daarbij dat het beter gestructureerd wordt. En we hopen dat met koning Hoorn in Nederland erbij in ieder geval dat we het nu sneller daar kunnen samenvatten. Kijken jullie ook naar andere kustgemeentes waar ja. het misschien wel beter georganiseerd is ja je daar iets van kunt doen? Ja, nee, toevallig hoor je dan net uit een aantal bronnen... bijvoorbeeld in Heemskerk, die ondernemersverenigingen. Ja, wat blijkt daar? Er zitten dan een aantal mensen dan in die ondernemersclub... die gewoon, ja, inderdaad wat makkelijker... Ik denk dat het te maken heeft hier... dat er vroeger al oudsher was. En je merkt ook wel vaak dat mensen altijd wijzen naar het verleden. Hè? Ja, maar met hem wil ik niet samenwerken... want tien jaar geleden of dat soort dingen... Dat... wilde hij niet meebetalen? Juist, dan. dat is hem. Die hoor ik nu nog. Regel maar. die hoor ik nu Herkenen. nog een keer Is dat voor jou volsterker hier dan andere kustgemeenten? Dat denk ik wel. Ja, ja. ja, dat denk ik wel. Maar, maar ik kom nog even, ja, tuurlijk, even tuurlijk. Naar de, naar, Ook een beetje samenvattend. In OBZ zijn vertegenwoordigd op dit moment de ondernemers via ja, Peter. Ja, dus de OVZ zit erin. De, de horeca zometeen. Ja, de strandpachters. De Strandpachters. Uh, de Venters. Ambulante handel. Ja, die zitten informeel schuiven aan. Die hebben ook een vereniging. Die hebben ook een voorzitter. Die hebben in het begin een paar keer uitgenodigd. En die schuiven wel informeel aan. Dat is ook met de belangengroep van Noord. Patrick Berg, Hans Hogedorn, de oud-wethouder die daar voorzitter is geworden. Maar die zijn net zelf pas... Volgens mij zijn ze net een vereniging geworden. Maar die schuiven wel bij ons aan. Wil je alle ondernemers dekken, dan zal je ze erbij moeten halen. Horeca hotels. Linda zit al bij ons in de Kleewits, ja. een nieuwe onderneemster in Zandvoort. Dus inderdaad, ja. die versterking, ja. Uh, ja. dat doen we. Dat is, zit, dat is zit trouwens ook Zit een beetje een dublure in wat betreft de horeca? Want in feite, onder OVZ zou ook de horeca moeten vertegenwoordigen. Ja, het lijkt mij geen enkel probleem. Nee, hoeft Dat niet. die horeca... Nee, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dat, als niet, die horeca zit zegt, een beetje een dublure ja, in. ja. De horeca is ja. heel specifiek, maar misschien hebben ze ook heel is... specifieke belangen qua openingstijden die ja. duidelijk afwijken van de rest van de onderneming. Wat is er? Dat is zo. Ah, okay. ja, dat klopt. Ja, dat is het publiek het is, ja? uh, Ga er maar aan staan. Dat zijn duidelijk verschillende... Oké. Okay. Nog even terug naar... Uh, we, qua, we gaan straks uh, naar de politiek toe. Ja? Uh, hoe, hoe is dat in dat afgelopen jaar? Hebben jullie contact ja, gehad, nou, gezocht... We hebben, uh, met het college waarschijnlijk? We hebben vier vooral... weken geleden hebben we een twee uur lang gesprek gehad... Met het volledige college. Op een Wie is wethouder. jullie wethouder op dit moment? Uh, dat is Kuipers. Kuiper. Maar we hebben dus gezeten met de burgemeester... Bluis en Kuipers... En twee uur lang ideeën en gedachten uitgewisseld, gewisseld hoe wij dat de komende jaren zien. En dat werd ook volledig onderschreven. Het is dus maar één probleem daar. Die, die samenwerking loopt goed. Liep ook goed met de vorige wethouders. Met Gurensen, et cetera. Het probleem is alleen, is, er is natuurlijk weinig geld. Hè? Dus je merkt iedere keer dat je razendsnel... Hè? Wij vinden dat de precario naar beneden moet voor de hork ondernemers in het ja. centrum. En in de winter vrij parkeren. In de winter vrij parkeren. Dus ja. die, die, die, die die voor ons van... zandvoort is ook fijn hoor. Dat, dat dacht de... ik ook. Dat dacht ik ook. Ja, is dat is je... wel. Als ik naar het strand wil, ik kan mijn auto daar neerzetten? Heerlijk. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja. En je ziet dat wat in de politiek zelf een probleem is. Hè? Het gesteggel natuurlijk over uh, wat is de dekking en hoe wordt het betaald. Ja. En uit welk potje komt dat. Ja, daar krijgen wij dan natuurlijk vanaf de zijkel mee te maken. Want zolang die politiek daar niet doorpakt, staan wij natuurlijk ook in de zijkel. We kunnen we honderd keer roepen. Wij zijn voor uh, gratis winterparkeren, et cetera, et cetera. De strandpachters worden... In ieder geval, het lijkt alsof de strandpachters dus een flinke verhoging van de pacht te wachten staat. Nou, die vechten daar tegen. Nou, wij staan uiteraard achter die strandpachters. Maar ja, het is allemaal een kwestie natuurlijk wat die wethouder van financiën en, en uh, zeg maar, uh, het college daarover gaat doen. Ja, het, het, is, het is misschien leken praat, maar nog even terug ja. over, die, uh, over het parkeren, Svintus. Ja. Uh, waarbij vaak gezegd wordt, ja, maar je krijgt veel meer gasten. En uiteindelijk in de gemeente daardoor veel meer uh, geld, ik noem ja. maar even wat toeristenbelasting en dergelijke. Is daar een case van te maken? Ja, dat is inderdaad wel een beetje een. een of is het een broodje-aap verhaal? Nee, wat je daar ziet is een hele goede vraag. Wat je daar natuurlijk wel een beetje ziet is dat voorstanders dat inderdaad constant aanbrengen. Ja. Het moeilijk is om dat echt. Je zou het nee, bijna dat weten te maken. Ja, om dat feitelijk te Als je dat wetenschap. Maken. Dat is net als de situatie waar een standpag te zeggen. Als wij een uur later zouden mogen openblijven. heeft dat een enorme booming effect op het hele dorp en dat ja. soort dingen. Maar om daar een wetenschapper rapportje Stel dat je wetenschapper bent. Die ik, ik gaat het even in kaart. Brengen. Dat is natuurlijk lastig. Dat is trouwens echt moeilijk. Ja. En daarom zul je vaak met proefperiode of met trials moeten werken. Waarin je gewoon zegt: van nou, we doen het gewoon bijvoorbeeld. En, hè, en we Laten even. we eens even kijken. En we kunnen dat later ook altijd weer intrekken. Als de gemeente dat tegen ons zegt. Maar, we laten, ja. Vrij parkeren op de boulevard is natuurlijk al lang een trial geweest. Ja, maar weet je wat je ook ziet? Je ziet constant, en dat vind ik wel echt niet goed trouwens, je ziet constant ook verschillende bedragen. Eerst hoor ik 180.000, dan 230, 270, wat het zou kosten. Dat zijn allemaal uh, raadsvergunningen. Je zou toch mogen verwachten dat het heel makkelijk is om even te zien wat kost dat nou werkelijk? Wat levert het op? En wat ja. levert het nou op? En zolang uh, die 17 raadsleden natuurlijk nog steeds met verschillende feiten schermen, blijft dat natuurlijk lastig ja, en moeilijk. Ja. Ja. ja, ik denk dat uh, we een beetje op de hoogte gebracht zijn van waar jullie mee bezig zijn. Het, uh... Het is duidelijk dat jullie niet echt naar buiten kunnen treden omdat er ook nog niet veel te melden valt. Concreet. Ja, intern hebben we wel aan aantal slagen gemaakt ja? en dat soort dingen. Ook met die gemeente gaat die samenwerking steeds beter en we vinden elkaar steeds beter. Alleen wij hebben echt wel het, het, het, het, het, het probleem is een beetje is dat uh, grote zaken zoals wat we echt zouden willen het verlagen van die precario is natuurlijk in een tijd van deze is het laatste waar die gemeente aan denkt. Dus als wij er niet zouden zijn geweest, dan misschien die verhogingen veel hoger zijn geweest. Dan zouden de standpachters of geconfronteerd zijn met een verhoging van die pacht, et cetera, et cetera. Wat wij willen, het, het zelfs verlagen, daadwerkelijk verlagen om die economische groei hier weer op gang te krijgen. Kuipers is. Uiteindelijk ook um, wethouder van economische zaken. Ja. Het gaat natuurlijk ook over die economische groei en dat soort dingen. Ja. Dat is moeilijker uh, te realiseren, natuurlijk, ja. want daar heb je het hele, ja, het hele college voor nodig. En die politieke partijen. Dat is niet feitelijk te maken, wat je net zei. Juist. Dat is natuurlijk altijd een probleem. Juist. Dus dat ja. blijft gewoon: het is een brandclub die zo hard mogelijk vecht, inderdaad. Goed. Ja. We, we blijven we contact houden. We, goed. we willen toch wel graag een keer wat resultaten zijn. Jullie ook waarschijnlijk. Uh, om naar buiten te nee, trekken. Dan kom ik het meteen melden. <kuggen> Oké. Okay. Dank je voor je komst. Okay. Dank. Helemaal goed. Goed. We zijn aan het einde van uh, het eerste uur. En uh, ik had gegokt dat het zou regenen vandaag. Maar het is prachtig weer. Jammer. Maar toch. Super tramp. It's raining again.